Jacques Brel is Brussel, hè? <tiedacht> is gewelddadige stad, Amsterdam. Uh... Joubert <tiedacht> Béco, wat kent u van Joubert Béco? Nathalie? Gaat dat ook alweer? MUZIEK <tied> Ja, is, goed. Nee, is goed. Nee, maar Belgische chansons, die zijn anders, hè? Ja, welke, ja Adamo bijvoorbeeld. Adamo. Voel me penetrer, monsieur. Dat is een hele andere thematiek, hè? Ik vind het moeilijke taal, Frans. Ik vind het moeilijk. Het gaat heel snel. Het is Vluderbouche en Viet en weg en uh, Franse chansons. Uh. Oh Madeleine, je Jusqu'au plafond. Jusqu'au plafond. Je te pardon. Oh Madeleine, une érection Jusqu'au plafond. Je ne suis pas Alain Delon. Zo weg, collega B. Er zijn, er zijn ook Franse chansons zonder tekst. Misschien kent u deze. Er oh. oh. wordt heel weinig in gezongen, dames en heren. Uh... Zingt u toch even mee, ja? Zingt u toch even mee. Ah, dat heeft u nog nooit met zoveel mensen tegelijk gedaan, volgens mij. Wel? Is er nog een chanson wat u graag zingt? Dat kent u nog meer? La Mer, Piaf, wat van Piaf? Dat doen we even met z'n allen. Ja, dat is heel populair. Meezingen met dingen, met Sound of Music en. Uh, met alles. Wij zijn het enige land ook ter wereld met een karaokeversie van de Matthäus Passion. Ja. Met aanstekers en ooit. Donner op bliksem. Nonchalant. Bent u begonnen? Net het circuit van Zandvoort, zoals u het ziet. Goedenavond. Ik ben zo begonnen vanavond. Rijn-taxi. O, ze oh. staan. Dus kon mij niet zien. Gaat dat zo'n beetje? Ze... Die reizen altijd mee, hoor. Waar ging het over? Uh... Nog iets anders wat u zingt? Nee? Hè? Zullen we nog iets doen? Of... Uh... Moestakie? Ja, doe maar. <lacht> Ze hebben werkelijk iedereen binnengelaten vanavond, dames en heren. Jacques Breil is Belgisch. <lacht> ja, die vond ik zelf ook leuk. Dus, uh... <lacht> Zware waren dat. De... originele versie van de nummer Love is All Around. Later nog eens een keer dunnetjes over gedaan Is dus door wet, wet, wet, wet, wet? Eigenlijk beter die versie kunnen draaien gezien het weer buiten. Omdat het is zo nat als de kleren. Albert Jan Vos komt binnenlopen lopen. ziet ziet eruit als een verzopen kat. <laughs> Dit zijn de Turtles. I do. I, do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love.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 It had to be the only one for me is you and you for me So happy together So happy together The turtles And how is the weather So happy together to him the America in the flower power tight and I think they're happy together En nu hebben we over iets, heel anders. Ja, ik ja, zei het al, kwart over één, bijna. Bijna. Ja, scheelt het. Gaan we het hebben over de vrijwilligerspakketuren van de week? Jawel, daar gaan we het zo over hebben. Als de jingle wil starten te maken. Ja, doet hij ook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 Ja, en wie hebben we vandaag aan de telefoon? Dat is Floortje van uh, Pluspunt Antwoord. Hallo Floortje, nog de beste wensen voor het nieuwe jaar, want we zien elkaar Hetzelfde. voor het eerst. Ja, ja voor mij, mij ook nou. natuurlijk. Ja, he, ja voor, voor jou, jou ook. het nog eigenlijk niet meer, hè? Nee, eigenlijk nou, eigenlijk niet meer, maar ja. voor jou maken we een uitzonder. <laughs> Helemaal goed. <laughs> Vertel. Je, ja, deze week heeft Floortje een prachtige, echt een prachtige vacature. Iets, iets heel aparts waar u absoluut geen rekening mee houdt, maar hij gaat nu komen. Wat, wat heb je voor ons, Floortje? Yes, wij zijn op zoek uh, voor vrijwilligers voor het project, uh, dat heet Goedgezind. Dat is een nieuw project. En um, het doel van het project is... Dat een vrijwilliger wordt gekoppeld uh, aan een gezin uh, dat eigenlijk even vastloopt. Dus um, niet een gezin dat, dat, uh, dat hulpverlening nodig heeft of een gezin dat heel veel problemen heeft. Maar een gezin dat gewoon eventjes uh, nou ja, even niet lekker gaat en uh, graag een steuntje in de rug uh, krijgt. Om weer wat meer zelfvertrouwen te krijgen in, uh, nou, in, het, in het ouderschap en in de opvoeding. Um. Dus het gaat vooral om, uh, om de kinderen eigenlijk? Nou, of niet? Nee, nee het, gaat, het gaat om de ouders. Ja. En uh, het kan te maken hebben met het opvoeden van de kinderen. Ja? Maar het kan ook puur zijn uh, dat je als ouder eventjes niet meer weet waar je moet beginnen. Of dat je... Ja, dat je gewoon eigenlijk uh, even een steuntje in de rug nodig hebt. Een maatje eigenlijk, iemand die naast je komt staan. Dus niet een hulpverlener die, uh, nou ja, die, die professioneel komt vertellen hoe, uh, hoe je moet opvoeden. Maar meer een, een maatje die naast je komt staan, uh, die een luisterend oor biedt. Uh, nou ja, en misschien eventueel wat adviseren van... joh, kijk, er is zo tegenaan. Of ja, uh, probeer het eens op die wijze. Precies. En iemand die, die uh, ervaring heeft in het opvoeden... en ja. ervaren, ervaren is in het opvoeden van kinderen of in het omgaan met kinderen, ja. die, uh, ja, waar je samen mee kan sparren... om te kijken van, goh, wat, uh, wat zou ik nu eens kunnen inzetten, wat helpt? Ja. Of wat, uh, ja, het gaat eigenlijk echt om het ondersteunen van, uh, van ouders... Die, uh, die dat nodig Niet hebben, even, dat kan op heel ja. veel verschillende gebieden eigenlijk zijn. Uh. En uh, nou kan ik me voorstellen dat er een heleboel ouders zijn die nu luisteren... en die denken, ja, van ja ik heb dat allemaal wel meegemaakt, maar ben ik deskundig genoeg? Uh, ja. Er komt geloof ik ook een... als ik het goed begrepen heb... Uh, zit er ook een cursus aan vast. Ja, hè? Dat, klopt, dat klopt. In begin maart staat er een cursus gepland. En dat ja. is een cursus van twee dagen. Ja. En daarin ga je met de andere vrijwilligers... Uh, krijg je eigenlijk... Uh, ja aangeleerd hoe um, wat je kan verwachten en hoe je daarmee om kan gaan ook van hoe stel ik me nou op als vrijwilliger want uh, je komt toch bij, je, bij een gezin thuis en dat is, uh, dat is niet niks nee. en uh, wat doe ik nou als ik merk dat er toch meer problemen zijn dan dat in eerste instantie uh, wordt... Uh... Wordt beschreven, wat, ja. wat moet ik dan doen? Weet je, ja. Het is heel belangrijk dat het voor zowel de vrijwilliger als het gezin ja. uh, prettig aanvoelt. Ja. En uh, het wordt ook in het begin heel goed gekeken: van weet je, past de vrijwilliger goed in het gezin? En beide partijen krijgen ook uh, de, mogelijkheid, de mogelijkheid om aan te geven: van uh, nou ja, het is misschien niet helemaal een match. En, ja. uh, ja, het is belangrijk dat er een goede, een goede start ja, dat is. Ja, zeg maar. dat snap ik. Maar stel je ja. nou voor dat de vrijwilliger zegt... van ja het, het gaat mij een beetje boven mijn pet. Ja. Is het dan ook de bedoeling dat de vrijwilliger dat bij jullie aangeeft... zodat er uh, wellicht ja. andere... Wegen bewandeld kunnen, ja, professionele zeker. wegen? Zeker. Het kan ja. ook zijn dat er bijvoorbeeld al, al hulpverlening in het gezin zit. Ja. En dat je daarnaast ondersteuning biedt. Maar het kan ook ja. zijn dat er inderdaad meer nodig is. En dan ben ik, uh, ben ik er als coördinator en begeleider van de vrijwilligers... om samen te kijken wat daarin past. Ja, dus, dus de vrijwilliger uh, die daarnaar solliciteert... die krijgt ook een beetje een soort signaleringsfunctie, als ik het goed begrijp. Ja, ja. Dat zou, ja dat zou, zo zou je het kunnen noemen. En dan gaan we samen kijken vervolgens ja. wat er passend is... En ik word hier begeleid door, door iemand van het Centrum Jeugd en Gezin. Ja. Dus uh, ook op het moment dat er een gezin zich aanmeldt... waarbij ik twijfel van, hey, is dit wel passend voor een vrijwilliger? Of zou dit dan kun je heel snel de... schakelen. Dan schakel ik heel snel over naar het centrum voor ja. het gezin. En dan gaan we samen kijken wat passend zou, zou kunnen zijn. Dus nou het, is ja, vooral, het is vooral uh, niet in plaats van hulpverlening. Nee, nee zeker niet. Nee, nee. Als vrijwilliger ga je niet hulpverlenen, maar ga je echt naast de ouder staan... Ja. Om, om samen te kijken wat, uh, wat de ouder nodig heeft en uh, hoe je iemand kan ondersteunen. Nou, Floortje. Ik vind het een prachtig initiatief. En uh, ik denk ook best wel dat daar behoefte aan zal zijn. Degene die geïnteresseerd is. Uh, uh, kunnen zij contact met jou opnemen? Ja. Ja? ja nou, ik op, gaat... Contact opnemen via pluspunt.nl. Ja? Of via mijn e-mailadres. Dat is f .valk .nl. Ja. En ze kunnen ook bij de balie langslopen. Want er liggen foldertjes klaar. Mooi. En via Facebook weten mensen... Ja, en uh, ik ga natuurlijk deze vacature straks op de uh, site zetten... van uh, Facebook, van Zandvoort uh, Luncht. Ja. Dus daar kunnen de mensen het ook teruglezen. En u kunt natuurlijk altijd even bellen met pluspunt voor informatie. En dan zullen zij u verder wijzen... Nou Floortje, ja. ik hoop dat, dat je heel veel uh, vacatures uh, of sollicitanten gaat krijgen. Ja, ik hoop He? het ook. En wat misschien en, nog goed is om te noemen is dat ja? in, in uh, een hele hoop andere gemeentes in Nederland lopen soortgelijke projecten lopen aan. En ja. dat is het een, een heel groot succes. Nou, fantastisch. Is, fantastisch. Uh, voor, voor zowel de vrijwilligers als de, als de gezinnen zijn, ja, ja. zijn ze heel positief en laten ze weten dat ze er echt heel veel aan hebben. Dus dat is... Uh, Mooi. mooi Floortje, ik wens je heel veel succes. Yes, en bedankt, bedankt voor je belletje. Ja, heel ja? ook bedankt. Oké. Okay. Dag op. Floortje. Dag, dag. Cool. Inferno, dat waren de Tramps. Lekker even een dansplaatje. Dolly stond ook weer op de tafel. De, buiten het gezicht van de camera, natuurlijk. Maar... Stonden we. Wat zeg je nou? Samen met Arie was ik aan het dansen. Met z'n tweeën stonden we op de tafel. Ah, ja, jij liep even weg? Wij denken, nou, ja. dan, dan nemen we het ervan. Ja, gelijk. De basis hebben ja. de deur uit. Ja, dit is Toto. could ever care for. het legendarische album Toto 4. Waar onder andere ook de hit Afrika Opstond en zo. Toto, het is zo jammer dat ze hem hier eigenlijk afkappen. We hebben een live versie gewonnen, dan gaan ze nog een kwartier door. Steve her. Op gitaar. De broertjes Porcaro. En zo, fantastische band. Toto en Rosanna. Ja, zo is dat. Uh, we gaan door. Uh, ja. Voor Zandvoort en de regio. Ja, voor Zandvoort en de regio. De nachtelijke Zandvoort en de regio. Jezus, het lijkt wel of het steeds donkerder wordt buiten. <laughs> Niet ieder geval. Ik bedoel, uh, straks moeten we nog met groot licht op terug naar huis. Ja, daar heb je best kans van. Ja, ja niet Anders raak je zo de weg kwijt. Ik zal. Ja. ja nee. <laughs> je zog Dame, op van je padje af. Ja, dames en heren. Hè. <laughs> ja. Hier is het regionaal nieuws met Dolly de Pierik. Ja, dank oh. u wel, heer Jansen. Ja. ja, dames en heren. Er volgt hier inderdaad een update van het regionale nieuws: de Zandvoortse traditionele kerstbomenverbranding woensdagavond. Dat was dan al snel weer gisteren. Was weer een druk bezocht evenement. Tientallen mensen maakten het spektakel mee. Nou, het was inderdaad wel heel druk. Ik stond er zelf ook tussen. Het was erg leuk weer. Veel al, Had vanaf... je het niet koud dan? Had je niet koud? Nee joh, ik moest zelfs een paar stappen naar achteren doen. Oh, was het zo warm. Bloed heet hoor. Oh, je, het, stond, uh, dat je stond dicht bij het vuur natuurlijk. Hè? Ja, ik ben is geleerd. Wie dicht bij het vuur staat, die brandt zich het snelst. Nee, nee, nee. Dat is niet goed wat je nou zegt. Wie dicht mij bij het geleerd, vuur zit, die... verwarmt zich het best. Ja, dat, dat is waar. Is een... Namelijk moest wel een stapje naar achteren doen op een gegeven moment. Oké, okay, ga door. <laughs> Wij gaan door. Uh, veelal vanaf de boulevard ter hoogte van het Schuitengat... maar ook op het strand zelf was het behoorlijk druk. De Zandvoortse jeugd, vaak geholpen door vaders of omers... had een behoorlijke berg kerstbomen bij elkaar verzameld... waarvoor, de, uh, waarvoor een kleine vergoeding per boom uh, gegeven werd... En een lotnummer voor een mooie tegoedbon. Aan het einde van de maand wordt door de gemeente... de winnende lotnummers bekendgemaakt. Via de Zandvoortse courant en de gemeentelijke website. Een hele wijk in Zandvoort wint een kistje... met vers en seizoensgebonden eten bij de Postcode Loterij. Deze prijs is namelijk op postcodegebied 2042 in Zandvoort gevallen. Allemaal één dop, hè? Ja, zullen we het moeten delen, denk je? Ja? Tuurlijk, allemaal... Een blaadje allemaal, van de witte ja, kool. Ja, is allemaal één doper. Zal je zien dat ik weer dat binnenstuk krijg. Nou, eh, Goed. Even zien hoor. Ik, ik, ik raak steeds van de weg af met dat... Uh, even kijken. 1612 deelnemers van de Postcode Loterij in Zandvoort... winnen dit kistje met verschillende verse producten. Vanaf 8 januari ontvangen de winnaars hun prijs thuis. Dan gaan we even naar het volgende... En dat heeft te maken met wat er gisteren gebeurd is in Parijs. Als steunbetuiging, dit is geplaatst trouwens, dat wil ik eventjes vermelden. Uh, ik heb dit van Facebook afgehaald, is geplaatst door John Oomkes. Als steunbetuiging met de slachtoffers en nabestaanden van de terreuraanslag in Parijs... heeft vanavond een demonstratie plaats voor het stadhuis van Haarlem. De manifestatie valt samen met de betoging die de Parijse burgemeester Anne Hidalgo voor hetzelfde tijdstip heeft aangekondigd in de Franse hoofdstad. In heel Europa is de fakkel van een vurig maar stilzwijgend protest tegen het muilkorven van de vrijheid van meningsuiting van Hidalgo overgenomen. In Nederland zullen ook demonstraties worden gehouden in Amsterdam en Rotterdam. Het genootschap van burgemeesters heeft op verzoek van de burgemeester van Amsterdam en Rotterdam... gisteravond alle gemeentebesturen opgeroepen soortgelijke manifestaties gelijktijdig om te op te zetten in andere steden en dorpen. In Haarlem wordt er verzameld op het stationsplein voor nummer 86, het kantoor van het Haarlems Dagblad, om half zes... Vandaar gaat het naar de Grote Markt. Daar zullen journalisten van het Haarlems Dagblad en leden van het Politiekorps Noord-Holland Noordwest bij de demonstratie voor opstaan. Juist omdat deze twee beroepsgroepen de vrijheid en de waarde van onze samenleving bewaken. Hun collega's waren bij de aanslag op het Franse tijdschrift Charlie Hebdo doelwit van terreur. Op de Grote Markt zal gesproken worden door burgemeester Schneiders... en redactiechef Bill Meijer namens, de, de namens het Haarlems Dagblad. De derde spreker is Raja Alouani... een bekende persoonlijkheid in de Haarlemse moslimgemeenschap. Zij zal haar afschuw over de aanslag in Parijs uitspreken. Evenals zijn Amsterdamse ambt ambtgenoot Eberhard van der Laan vraagt Snijders burgers om vanavond hun steun te betuigen... aan de Parijzenaars, de pers en de politie. Volgens de burgemeester is een aanslag op de vrijheid van meningsuiting... of op de politie een aanslag op ons allemaal. Dus om half zes mensen verzamelen op het Stationsplein. Dat was het. Dan gaan we nu over naar het weer...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 Ja, we gaan uh, zo verder met muziek. Maar uh, ik uh, wil toch nog even iets anders uh, doen. Dus kijken of dat even lukt. Moet ik nu dus uh, gaan uh, proberen. Hè? Ja, dat gaat lukken. Nou, luistert u even naar... Uh, als, even kijken het over... is onbegrijpelijk. Luister naar deze man. Dat je zo tegen die vrijheid je kunt keren. Maar als je die vrijheid niet zit, in hemelsnaam. Pak je koffer en vertrek. Er is misschien een plek in de wereld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 Burgemeester Abutaleb in Rotterdam, dank u wel voor uw tijd vanavond. Ja, en dat is dan uh, ook een burgemeester van, uh, nou ja, laten we zeggen, van uh, buitenlandse komaf. Die dan gewoon even zegt waar het op staat. En ik vind het top van die man. Ik vind het echt zo verschrikkelijk. Hallo, uh, uh, ik wil even dwars doorheen te kletsen. Niet te geloven. Uh, wat zou ik zeggen? Ja, ik vind het, ik vind het top van, van deze man dat hij dit omdat hij juist zelf een moslim is... en juist zelf een van, van buitenlandse uh, kom-af is, zeg maar. Want het is, een, geloof, ja, het is een Marokkaan uiteindelijk, Nederlandse Marokkaan. En ik vind het top van die man... dat hij dit gewoon zo even durft te zeggen. Zo van, als je het hier dan niet kan vinden in Europa... of in Nederland of in Frankrijk, waar dan ook... tief dan lekker op. En ga dan, ga dan maar vechten en laat je kapot schieten in Syrië... of in, weet ik veel, waar... Maar val ons verder niet lastig. En ja. ik vind dat echt helemaal te gek... dat juist Abu Taleb dat zegt. Fantastisch geweldig. inderdaad. Ja, geweldig. Ik zie net ook een uh, mooie gezegde langskomen op Facebook. Die, die quote wil ik toch ook wel even kwijt. Als jouw godsdienst waard is om te doden... begin dan alsjeblieft met jezelf. Juist. En... Zo is dat. Als dus ik een geschiedenis de gelegenheid heb, ga ik inderdaad ook zelf even naar Haarlem toe vanavond. Want het is de moeite waard. Uh, ja, ik weet niet of ik het red, want ik heb vanavond nog afspraken. Maar kijk of ik het toch een beetje vrij kan maken. Want het is de moeite waard, jongens. Hier moeten we gewoon met z'n allen uh, tegenop staan. Het is te, belangrijk. Ja. Het is te belangrijk. Onze vrijheid staat nu echt op het spel. Zo is dat. And the Heartbreakers. And Paul McCartney and Stevie Wonder. opgenomen op een uh, hotelkamer in Toronto, Canada. Dit. Oh, met een aantal mensen die daar toen aanwezig waren. Hij speelde toen ook live bij het uh, Toronto Live Peace uh, festival. Met een band die uh, een beetje bij elkaar geraapt was. Het enige wat ze deden was een beetje ouwe een rolletje spelen, want die kenden ze dat. Dat zei hij ook, hè John Lennon. Uh, They're gonna play a couple of numbers we know. <laughs> In de klep, daar zat er onder andere bij. En, uh, volgens mij kies Richard van de stoos ook een aantal mensen. Maar goed, de boodschap is nog steeds duidelijk. Het komt uit 1969 en uh, ja, er is nog niks veranderd. Deze hymne doet het nog steeds van John Lennon. Met een plastic Ono-band zo wordt het genoemd. Ja. En laat nou, mijn mensen het maar eens te hard. Uh, zeker die uh, idioten die gewoon vanuit hun geloof zomaar rupsigeloos mensen neerknallen omdat ze het met iets niet eens zijn. Het zou een mooie troep worden als we het allemaal gingen doen. He? Het zou een mooi zootje worden. Uh, Dolly, ik ben het niet met je eens. Ik pak mijn Kalashnikov en... Je gaat me... Ja. ja. Pang. <laughs> All I can say is... Give peace a chance. Yes. Dat ja. is Tina Turner. Typical male. Turner, typical male. Ja, en dat is alweer... Uh, ...dat is alweer de laatste plaat... Uh, ...voor vandaag nog een live versie... Ook zegt, ...het is toch allemaal niet te veel om... ...dat je dit allemaal meemaakt bij hem. Ja. We zijn alweer klaar. Is is alweer gebeurd. Er staat er in eentje... ...te trappelen van, van ongeduld om uh, hier achter die mengtafel... Hij heeft... Wat heet? Hij staat je gewoon weg te kijken. Hij staat me gewoon weg te kijken hier. Hij had je teuk door, Don. Hij had je ja, teuk door. Ja. Hij, uh, zo af en toe kijkt hij ook schuin naar mij. Ja, zo vanaf dus een. Ik topje. denk van, uh, ja, ga nou maar eruit. Ja, wegwezen jullie. Ik wil ja. erbij. Hij ja, heeft 21 dagen niks kunnen doen, zeg. Nee, zie je? De en dag. Ik, ik, ik, ik denk al, het gaat hij toch op en neer. Maar hij is aan het trappelen. Ik, ik, was, ik was trappelen. Ik was blij dat ik 21 dagen niks te doen heb. Heerlijk. <laughs> lekker rustig. Ah, dat ben je niet. Heb je ons niet gemist? Uh, ben je een eerlijk of een diplomatiek antwoord? Nee, eerlijk natuurlijk, alle nee. vragen. Ja. Heb je me. Hoor je dat, Bart? Hij heeft ons niet eens gemist? Nee, dat nee, nee. ah, is we Tuurlijk 51 weken per jaar, goed. Ik kan wel een weekje zonder hoor. Maar hij er wel aardig goed. Nou, dit, uh, ja. ja, dit was. Het weer. Ja, dit was het weer. We hebben het weer gehad, ja. Hadden, ja. Het was uh, de, de, de, de, de donderdagaflevering van CFM List. Ja, en dan gaan we straks verder met allerlei leuke andere programma's. Oh? Tot vanavond laat. Ga je naar een ander station dan? Ik niet. Oké, okay, nou, uh, zometeen uh, de, de matchbox, dames en heren. Lucifer's doosje. En uh, met allerlei muziek erin. En daarna krijgen we ook nog Hans Wassenaar met uh, Muziek Boulevard Live. Vanavond natuurlijk tussen 10 en 12 app en Vloed Live met Zerl Duif. Hebben we ook nog Alternative? Vanavond? Ja, die hebben we ook nog, geloof ik. Ja, ik ja, ja. ja, nou, ja. nou, denk het wel. Nee, ja. maar wel. Maar ja, vanavond luistert niemand. Want iedereen staat op de grote markt natuurlijk. Ja, vanavond. 6 uur, hè, dames en ja. Op de grote markt okay. Half zes verzamelen bij uh, het Zandagblad voor de deur op het Stationsplein. Oké. Okay. Nou, ik wens u nog een fijne dag verder. We zien elkaar morgen weer. Morgen om 12 uur ben ik weer met CFM Lunch. Fijne dag. Fijne dag nog. En tot morgen. En bedankt voor het luisteren. Ook dan nog.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 In verschillende moskeeën in Nederland wordt vandaag opgeroepen om naar de demonstraties te gaan die vanavond worden gehouden in onder meer Amsterdam en Rotterdam. Het contactorgaan Moslims en Overheid hoopt dat moslims massaal meedoen aan de demonstraties om te laten zien dat ook zij de aanslag op de redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo vooraf schuwen. Premier Rutte houdt vanavond op de Dam in Amsterdam een toespraak.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 En op zeker drie plaatsen in Frankrijk hebben onbekende moskeeën aangevallen. Het is niet duidelijk of de aanvallen iets te maken hebben... met de aanslag van gisteren op de redactie van Charlie Hebdo. Gisteravond is in het zuiden van Frankrijk een paar keer geschoten... op een islamitisch gebedshuis... Kort na middernacht zijn drie oefengranaten naar een moskee in Le Mans gegooid. Ook is er vijf keer op de moskee geschoten. En ten noorden van Lyon in Villefranche was vanochtend een explosie in de buurt van een moskee. Bij de drie incidenten raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten gaat het harder regenen, maar de meeste regen valt in het zuiden en oosten. De zuidwestenwind is waait matig tot krachtig en het is 8 tot 10 graden. Morgen kan het.